Ook de boetes voor asociale overtredingen, zoals het niet verlenen van voorrang aan voetgangers bij een oversteekplaats, gaan fors omhoog, gemiddeld met 140 euro. Het Indonesische eiland Sumatra is getroffen door een krachtige aardbeving. Het epicentrum lag op zo'n 100 kilometer ten zuidwesten van de stad Medan. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Een jongen van 12 is om het leven gekomen, de stroom is uitgevallen en er is geen telefoonverkeer mogelijk. Het weer bewolkt en langs de kust enkele buien. Overdag wederom bewolkt en dan ook buiig. Langs de kust en het IJsselmeer kan het stormachtig waaien. Het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Sietje Braksma. Ja, dat ben ik. En ik ben degene die u vannacht uh, gaat begeleiden deze nacht. Uh, u bent wakker, want anders luistert u niet. Misschien bent u aan het werk, misschien ligt u in bed en u kunt u niet slapen. Nou, u uh, heeft een mooie gelegenheid vannacht om mee te praten vannacht. We gaan het hebben over spelletjes. Niet uh, spelletjes op de computer, maar over ouderwetse bordspellen. We gaan luisteren zometeen naar een gesprek uh, met uh, Adi Golat, de man achter Rummy Cup. En daarna praat ik graag met u over spelletjes die u nog steeds speelt, die u vroeger speelde. Mooie herinneringen aan spelletjes die u nog heeft. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt ons mailen via nacht.eo.nl. En natuurlijk kunt u ook twitteren. Twitter dan naar op 1 of twitter met de hashtag denachtop1. Een van de twee, dat kunt u zelf kiezen of doe het alle twee, dat kan ook nog. Dus 0800-1121, schrijf het maar van stop nacht.eo.nl of twitter naar de nacht We openen trouwens deze nacht met muziek van The Police. Every breath you take van de police. Ja, zoals gezegd gaan we het hebben over spellen. Want doet u dat nog wel eens? Zo'n ouderwets bordspelletje. Lekker met een kop thee of een kop koffie om de tafel met een aantal mensen. En dan uh, een, een potje cup of een potje scrabble. Monopoly, risk. Het kan allemaal. Ik heb zelf gisteren nog zitten Cupen met mijn kleine zusje en uh, mijn vader. Dat blijft toch wel leuk, hè? En uh, iemand die er alles van weet is Adi uh, Golat. En die was vanmiddag de gast... Eigenlijk gisterenmiddag, natuurlijk inmiddels. Bij uh, ditste dag. Die hield eigenlijk helemaal niet van spelletjes. Zodra een, bo zodra een bord met een dobbelsteen tevoorschijn uh, werd getoverd, paste hij. Maar inmiddels is hij al 30 jaar aan het hoofd van het bedrijf. dat uh, ja, spellen op de markt brengt. Het kan verkeren, heel apart. En toch, uh, toch is het heel succesvol, ook al houdt het er niet zelf van. En met dat bedrijf heeft hij onder meer Rummy Cup, Triominos en Domino op de markt gebracht. Spellen die u waarschijnlijk wel kent. Maar worden deze spellen nog wel gespeeld deze dagen? Of is het, uh, ja, is het helemaal uitgewerkt, die magie daarvan, door de opmars van bijvoorbeeld computergames? Jeroen Snel en Elsbeth die spraken met uh, de directeur van uh, Goliath in ditse dag, zoals gezegd gisterenmiddag. Maar eerst vroegen ze aan de andere tafelgasten of zij ook nog wel eens een spelletje speelden. Eh, gisteren nog ah. gedamd met mijn oudste dochter. Ja, Jan van Bentem en u? Ik schaak met mijn zoon en zoveel uh, mogelijk spelletjes. Dat is leuk ja. Kaartspelen doen we. Jan van der Berg. Meneer Rijtsma? Nou, ik verlies altijd met kaarten, dus ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. En jij dan Elsbeth? Nee. Nou, nee, nee, nee. Ik, ik ben niet echt heel erg van het spelen. En jij dan, Jeroen? Ja, ja, ik heb uh, Monopoly gedaan, uh, zaterdag. En Cup uh, uh, doe ik erg graag en vaak. En dat komt bij u vandaan, hè, meneer Nicolat? Ja. ja. Maar de nummer één op dit moment in Frankrijk, dat heeft te maken met een tackle. Net hoorden we al de geluidjes ervan. <lacht> uh, waarom is dit zo'n succes in Frankrijk? En kunt u het iets omschrijven voor de luisteraar? Ja, het is een eh, eenvoudig hondje. En eh, zoals, het, eh, zoals het hoort, je moet hem eh, aaien, je moet voor hem zorgen, je moet hem voeren. En dan moet je met hem gaan wandelen. En met een plastic, plastic hond? Met een plastic <laughs> hond, ja. Eh, spelen is altijd een, een, een voorspelling van het, van het leven eigenlijk. Hè. Dat, eh, je brengt het, het leven eigenlijk in een speelvorm. Ja. En als je gaat met wandelen, dan, eh, ja, dan hebben ze hun behoefte. En, eh, daar is Amsterdam wel bekend voor. En, uh, dus we hebben bedacht, uh, ja, zo'n spel die je de onderwerp uh, kan uh, uh, voorlichten, en, uh. maar de kinderen vinden het gewoon prachtig. Want ja. hij, hij gaat dus gewoon poepen? Hij gaat. Uh, hij ja, gaat ik ben, dat moet maar, ja. maar even dan, toch Ja, hij gaat gewoon poepen. En, en, en uh, ja, daar hoort een bepaalde geluid in. Maar, oh ja. maar uh, niet in één keer. Degene die hem uiteindelijk uh, laat poepen, die, uh, die nou, wint of die verliest gaat, juist. Is gaat, je moet je goed verzorgen. dus ja, je, je moet hem voeren en dan ga je wandelen. Ja. En dan, je mag één keer wandelen of twee keer. Of oh, drie. Ja. En aan het eind ja, gaat hij zijn behoefte doen. Dus je moet hem verzamelen. En maar de eerste, ja. je hebt drie keer zeg maar, van de drolletjes uh, verzameld, deze winnaar. Oh, oh. dus de meeste rolletjes moet je That verzamelen. Is. Maar wat is nou het geheim van het succes? Het staat nummer, op nummer 1 in Frankrijk, zeiden we al. Kunt u het verklaren? Nou, het is gewoon grappig. Als je dat, als je dat ziet, en dan, ja... De hond wordt nu ja. even gevoerd, ja, ja. vastgehouden. Als je alleen dit oh, gelooid wilt, dan, dan, dan ga je gewoon lachen. Ook volwassenen. Dus, het, ja. Ja. Ja. Zelf was u niet echt een spelletjesman vroeger. Nee, ik, ik deed geen spelletjes. Ik kom van een warme uh, land. In uh, Israël. In Israël. En ja. dan, dan speel je heel vaak buiten. En uh, met wat je hebt. En toen ik kind was, er waren geen spelletjes daar. Nee. Uh, Hoe is het toch uh, zo gekomen dat u in de spelletjes ging? Uh, op een dag in uh, Sineiwoestijn hebben wij met vrienden uh, daar uh, uh, tocht gemaakt. Ja. En s'avonds is er een spel uh, Romyko bij de tas gehaald. Oh. Mevrouw uh, die is Nederlands en uh, die vond het uh, een fantastisch spel. Want in Nederland kennen we dat toen nee, nog niet, in die was tijd. Dat onbekend hier. En toen zei: hij, nou, ik breng één spel voor naar mijn moeder. En uh, zo is het gegaan. Bij haar moeder was woensdag de scrabble ja. En vanaf het moment dat de Rommiekoop kwam, is Scrabble in de kast gebleven. En toen dacht hij van, hé, hey, daar ligt een nou, markt. Toen dachten we, ja, kunnen we iets mee doen. De volgende tocht naar Nederland heeft mijn vrouw zo'n 40 spelers meegenomen. En die waren in één week weg. Ja. Dus die zo is heel snel gemaakt. 40 spelen in de VK aan één familie, 5 miljoen familie in Nederland. Nou, dan ben je miljonair in drie maanden. er nou, werk van maken. Is dat gelukt? Nou, ik ben nog mee bezig. Ah, okay. maar en ben ik ben je nog 31 jaar mee bezig. Ja. In uh, heel, heel wat landen is uh, Rumicup uh, inmiddels uitgebracht. In diverse talen ook, qua omschrijving dan. Uh, we gaan even luisteren. Uitzitten wisten is dat Samo RumiCup. Terzijde RumiCup. RumiCup Zumi en RumiCup Mini. RumiCup. Een spier voor twee. RumiCup! Ja, wat is nou het geheim van Rummikub dan? Want uh, dat kennen we allemaal. Ja, Rummikub is echt het, het grootste spel, uh, het is ook het grootste spel van Nederland. Het is een spel die je kan met iedereen spelen. Dus oma en moeder en, en vader zelf. Je kan het altijd spelen en elke keer is het anders. Elke keer is het ander spel. Ja. Dus, uh, en buiten daad, die, die materiaal is ook een fenomeen te raken en uh, daar zit ook iets tactile in. Dat, uh, ja. Ja. Dat is geen. Wat is de maximale wachttijd bij Up? Dat, dat een ander <laughs> mag nadenken? Dat vind ik altijd zo, irritant dat duurt hoeft, veel daar te lang. Mee te maken. Ja. Maar, daar, daar is de commercie ingesprongen, we hebben zandlopers van één oh, minuut, van twee, oh, van drie. Okay. We hebben een elektronische timer voor jou. Dat, uh, ja. Ja. Gaat u dat Cup succes nog een keer overtreffen? Dat er een, een nog briljantere idee komt, want u verzint het oh. hem nu ook zelf. Nou ja. voor, voor Nederland denk ik niet, want die aantallen die hebben afgezet hier zijn zo enorm groot. Die zijn ongekend. We hebben in op bepaalde jaren 600.000 stuks verkocht op één jaar. Dat is gelijk aan 13 miljoen in Amerika. Nou ja, dat is niet overtreffend. Het is nooit gebeurd en nee. waarschijnlijk nooit gebeurd. Maar we hebben een ander spel, die wij veel meer aantallen in de velden hebben afgezet. En dat is een, een plastic biggetje, die hamburgerig vreet. A la en de uh, tackle hier, met de, de doorkjes. Tackle, ja. Ja. En, uh... en waar moet een goed spel nou aan voldoen? Want net, het moet ook een beetje lekker voelen. Is dat ja. ook een belangrijk element? Nou ja, het eerste element is, is het van om te spelen. Heb je plezier in en wil je het nog een keer grepen? Nou, dat is de eerste ding. Dus, eh, daarna ga je naar het materiaal kijken. En, eh, daarna breed publiek, dus oma, moeder, kind. En, en daarna, en dat is niet een kleine obstakel, is ja, je moet het bekendmaken. Ja. Dat is eigenlijk een heel zwaar obstakel. We zitten nu natuurlijk in de tijd van uh, computerspelletjes... van iPhones uh, met een applicatie. Uh, het is allemaal elektronisch geworden. En nu komt eigenlijk met het oerouderwetse bordspel. Kan dat nog concurreren tegen die elektronica? Nou ja, je hebt net gehoord. Je kan, je kan die, die, het, het plezier met, met de kind spelen, met het kleinkind... niet even nagaan met elektronische nee? apparaat. Het is, het is koud. Samen achter, het, uh, achter de Playstation Jan van Bente met je zoon? Ja, dat is uh, zo vervelend als je de koffie in je hand hebt. <laughs> maar er zit een verschil. Ja, dat kan met dan wel. Ja. Ja. In educatief opzicht, is er nog verschil of je een computerspel doet of een ouderwets sportspel? Nou, ik denk dat ze allebei wat hebben. Die, de computerspel heeft wat en die, de ouderwetse spel heeft wat. Maar het, het, het, het oogcontact, de sociale interactie, ja, die, naar mijn gevoel, niet de komende twintig jaar kun je niet met een computer hebben. Aan. Het, het is onmogelijk. Nee, maar is, is een kind dan slimmer als hij een bordspel doet... in plaats van alleen maar computerspelletjes? Wordt je dus slimmer door, beter getraind? Nou, ik, ik denk van wel, want we doen heel veel demonstraties... in, in Buurzen en in uh, Warenhuizen. Je ziet een kind die heeft met zijn ouders gespeeld. Het verschil is enorm. Hij kan beter met zijn handen werken, hij kan beter plannen... beter denken. Het is een groot verschil. Ja, ja, want computerspelletjes kunnen natuurlijk heel erg holistisch zijn... dat een kind de hele tijd in zijn eengemaand speelt is. Meneer Rijtsma... Ja. Bevestigt het. Ja, maar ik zie ook wel dat in computerspellen. er een enorm sociaal aspect is. op het moment dat je ze gaat koppelen aan sociale media. Ja. Maar je kan je iemand toch... niet in de ogen kijken dan. Nou, dat zie ik ook nog wel. Maar je kan toch met, met z'n tweeën ja, en met wie? Ja, ja, ja dat is met z'n drieën. Ja. Terug naar uw core business, de spelletjes. Uh, u, u bent een nieuw spel misschien aan het ontwikkelen op dit moment. Ja. Ja. ja. ja. Toen werd het <laughs> nu, nu wil ik toch wel iets <laughs> weten. welke kant gaat het op, uh, ja. Nicolad? Ja, um, ja, we hebben nu een, een nieuw spel in de maak. Het is een, een zeehondje. En, <laughs> uh, van de tekken naar de zeehond? ja, ja. We, hebben, we hebben eigenlijk een hele, hele dierentuin hier bij ons. Uh. We hebben een, een hond en een bier en een kaart. En, de ark van Oa. Nou, en dan nou hebben we een, uh, een zeehondje. En uh, de zeehondje uh, die beweegt. En die maakt de beweging van het zeehondje. En is zoals je ziet in de, in de pakken en, uh, en, en hoe lang heeft u er nou over gedaan om dit te bedenken? Nou... Die spel heb ik niet zelf bedacht, maar het is een proces van ongeveer twee jaar. Zeg maar, ja. de 24 maanden van de Schets tot die de spel eigenlijk op de plank ligt. Dat is behoorlijk lang. Ja, dat is behoorlijk lang inderdaad. Want euh, nou ja, zo'n spel kan ook heel lang duren. Je kunt er uren mee bezig zijn. Zoals uh, Jeroen al zei, ja, dan zit je zo'n spel te spelen... en dan ben je vroeg geïrriteerd door de wachttijd... tot de ander eindelijk die letters heeft gelegd... of die, die, die nummers, als je Rimm Cup speelt. Ik ben heel benieuwd naar uh, uw ervaringen met spelletjes. Doet u ze nog? Haalt u nog wel eens zo'n uh, leuk bordspel op, uh, op tafel? Misschien wel juist op de camping? of ja, Het was toch niet echt heel lekker weer deze zomer. Dus ideaal om lekker binnen een spel te spelen. Ik wil graag over uw favoriete spellen... En uh, waarom u dat dan zo leuk vindt. En misschien wel mooie herinneringen aan vroeger. En spellen. 0800 1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Ons gratis e-mailadres is nacht.eo.nl En onze gratis Twitter-account dus, denachtop op 1 Ik hoor heel graag van u. Nothing but the real thing, baby. Van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Vast koppeltje, vaak zongen, vaak opgetreden. Ja, en uh, veel te jong overleden. Natuurlijk. Um, ja, we hebben het vannacht over spellen. Welke spellen speelt u graag? Speelde u graag? Welke bordspellen en wat voor herinneringen heeft u daaraan? En aan de telefoon heb ik daarvoor Kees Oostrom. Goeienacht, Kees. Ah, oh, uh, fijn dat er weer bent. Ja, nou, ik vind het ook fijn om hier te zitten. Oké. Okay. Kees, ik, uh, wat, wat is jouw de favoriete de ribben spel ribben. eigenlijk? Sorry, uh, Wat is jouw favoriete spelcase? Nou, Nou, destijds was dat uh, Rummikub met mijn oma. Ik was er redelijk goed in. Maar Rummikub is eigenlijk het ouderwetse jokeren met kaarten. Ja. Alleen, dan zet je je kaarten op een bordje. En dat zijn dan blokjes geworden. Uh, een stuk en kleiner. En zo, ja. Nou, ik, ik heb even uitgezocht hoe het zit. Um, ja, uh, over de uitvinder. Ja, Rummikub is uitgevonden door Efraim Herzano. Dat is een uh, Roemeense uh, Jood die okay. uh, in de vroege 30e jaren... Naar het uh, huidige Israël is verhuisd. Hij okay. uh, maakte de eerste setjes, maakte die met de hand. En die verkocht hij huis aan huis. Oké. Okay. En uh, uh, ja, eigenlijk zegt de Wikipedia over Rummy Cup. Het, het is eigenlijk een combinatie van Domino Rummy, uh, uh, dat is wel een ander oud spel. Schaken, Mayjong. En uh, nou, op een gegeven moment ging hij. Het het niet meer eens. Volgens mij is het gewoon puur joker. Want je hebt gewoon alle kaarten van het kaartspel. Ja. En dan, volgens mij mag je er dan, want ik heb het al een tijdje niet gedaan, hè, terwijl ik het een leuk spelletje vind, terwijl ik er onwijs goed in was. Maar uh, ja, je hebt alle kaarten dan uh, liggen, ondersteboven, en dan mag je er acht pakken. En dan moet je proberen die handen af te troeven. En, en ja. mijn techniek was natuurlijk alles zo lang mogelijk op mijn bordje te houden. Maar als je te lang op je bordje houdt, dan ben je de, uh, de schaak. Want ja. dan uh, ja. heb je heel veel punten die uh, ...in mindering moet brengen voor het volgende rondje, weet je wel. Ja, nou en, en ik heb het gisteren nog gespeeld en dat was echt heel bizar. Toen was ik echt in, in twee beurten helemaal uit. Ja, en ik had niet eens vastgespeeld. Ja, het was, het was niet eens vastgespeeld. Dat heb ik vroeger nee, ook nee. wel eens gedaan. Maar het verschil tussen een kaart... Kijk, nou, de Rummi-up heeft... 100... Waarschijnlijk heel goed. Ja, die won het tweede potje. Ja. <laughs> maar de uh, heeft 106 stenen. Ja. En heeft een 1. En dat heeft natuurlijk in het kaartspel niet... Maar die Joodse naam die je net noemde, was dat nou de man die op de radio was? Die nee. is in Nederland geïndroduceerd. Had. Nee, uh, hij nee. Heeft, er zijn licenties uh, verkocht uiteindelijk ja. door de familie. En uh, toen werd het op een gegeven moment zelfs het, uh, het, het, het nummer één exportspelletje vanuit Israël. Ja, precies. Dus uh, door licenties is die, uh, is die man die we net hoorden, ja. die meneer uh, Golat, eraan gekomen. Ja, want die meneer zei van, ik heb uh, ja, ik dacht in Nederland vijf uh, miljoen gezinnen... Ja, ja, en dan, dan ga ik veel geld maken. <laughs> nou, dat heeft hij waarschijnlijk gedaan. Door dat zo mooi hier te presenteren in, in ja. de mooie doos, ja. Ja, nou ja, hij heeft natuurlijk ook nog andere spellen uitgebracht. Ja. En, en, en de Rummy speelde jij dus vroeger veel. Ja, ja. En dan uh, kwam ik bij mijn oma. En dan kwam natuurlijk altijd te weinig. Dat was het eerst van, ik weet niet of je dat herkent, ik weet niet of je mijn oma hebt, maar... Ja, ik ben er zo lang niet geweest, weet je wel. En dan uh, eigenlijk best negatief, maar dan gingen we samen met mijn oma en soms met de buurvrouw... En een bakje koffie erbij, dan ik dat spelen. Nou, ja. Dat was hartstikke leuk. Nou, ja, doordat je dit noemde, heb ik denk... Ja, dat was een zoete herinnering eigenlijk. Ja, een mooie herinnering, ja. Ik kom mijn oom ook weer even terug, ja. ja. Weet je nog of je dan thee dronk of, of fris? En of... Koffie, ja, zo. koffie? Uh, ja. En allemaal... Uh, ja, dat was echt leuk, hoor. Maar speelde jullie altijd met z'n tweeën? Want met z'n tweeën vind ik het toch een beetje ja, saai. Ja, met z'n drieën, weet je Nee, ik kan beter met meer spelen. Ja. Want dan... Juist wat ik net noemde, dat je best goed ervoor staat. Dus dan wil je dat achterhouden. Als jij je nummertjes uh, neer gaat leggen, dan geef je jezelf al bloot. En dan kunnen ze het erbij gaan leggen. En dan kom je waarschijnlijk in het nadeel. Ja, dus... maar dat, dat is natuurlijk niet waar. Want als jij neerlegt en iemand anders legt erbij, die creëert ook weer mogelijkheden voor jou. Ja, maar als jij echt heel. Als jij al op je bordje bij wijze van spreken, uh, uh, het gaat om drie of vier combinaties uh, en je hebt acht dingetjes en, en uh, je hebt eigenlijk twee combinaties liggen. Nou, je begint met veertien stenen, hè? Oké, okay, nou, dat weet ik niet meer precies. Maar de, dat je zoveel mogelijk uh, dat achterhoudt. Want als je weet, als er nog eentje bij leggen, dan zijn hen ook helemaal uh, goed bezig en dan kunnen ze... Ja. Nou, Dat vind ik een mo mooi punt. Gaan we eventjes aan de volgende luisteraars vragen wat ze doen? Of ze achterhouden, of dat ze spelen? Nee, de volgende keer als je met je zus en je vader speelt, moet je gewoon de boel zolang maar ook achter proberen te houden. Dat is de hele techniek volgens mij. Mm, kan, nee, maar ik maar speel het anders. Kan. Wat zeg je? Weet je wat? Wij gaan een keertje rummikken per kees. Ja, ja, ja, en dan kom ik uh, ja, uh, Wageningen was het of zo? In Eden. Hey, dan, dan gaan we, we gaan gewoon een keer rummikuppen en zal ik jou eens bewijzen dat die hele techniek van jou die klopt gewoon niet. Ik ga je gewoon ja, in maken. Ja, breng zo'n bord mee, want volgens <laughs> mij heb ik hier wel licht. Ja. Ik heb hem ook op mijn kamer. Ja. Hey, hey, Kees, dankjewel voor je bijdrage en ik vind het een mooie discussie, achterhouden of spelen. Ja, joh, maar ik heb het iets te lang niet gespeeld, maar ik was er zo goed in. Nou, ga maar vast oefenen, anders okay. wordt het echt een okay. gekje afdrogen. Gaan we het doen, hè. Dag, Kees. Ja, okay, Dag. Ja, heeft u ook... Nou, ik ben wel heel benieuwd naar uw techniek. Achterhouden of spelen, ja, dat is... Uh, zo kom je nog eens ergens op. Techniek van Rummy Cup, ja. Ik, ik speel altijd maar wat mijn gevoel me ingeeft. En als ik die stenen kwijt kan, dan wil ik ze ook, uh, wil ik ze ook kwijt. Nee, ik ben heel benieuwd naar uw mening. 0801121 en uh, nacht.eo.nl U kunt natuurlijk ook uh, een tweet sturen. Doe dat dan naar op 1 uh, En dan krijgen we hem hier ook gewoon in de studio binnen. Aan de telefoon hebben wij... Trouwe luisteraar Aad goeie nacht Aad. <laughs> dat ziet ze. Dag. Dat doen we zo vreugd dat ik jou weer een keer terug hoor. Nou, dat is mooi om te horen. En mijn goede vriend uh, Kees van Oosteren, die hoorde ik het ook. Ja. Ik hoop dat hij nu vannacht mij nog een keer wil bedden. Zou wel leuk wezen. Ik heb nou, dat moeten jullie maar allemaal buiten de uitzending omdoen. Ja, ja uiteraard. Ja, nee, ik heb contact met die man gehad. Maar, ter zake, ik ben ook een, een, een, een, een schredderse hier. geweest. Wat vooral? Nou, eh, tientallen jaren werd er bij ons. Elke vrijdag kwam mijn vriendin toen ik getrouwd was, bij me, bij me thuis. En er werd er eerst eh, geschraakt. Ja. En dat. omstreeks half negen, negen uur. Dan kwamen de rest van het seutje kwam binnen. En dan werd er geklap. Kijk, dat is pas een spel. ja. Dat is ik... eigenlijk geen spel, dat is een sport. Ja. Inderdaad, en ik heb het in, heel veel jaar gedaan in de kroeg, ja. maar gerust, dat weet hij, en om geld, en ik won bijna altijd. Dat was dat ik verloor. Oké. Okay. Dat spelletje ken ik, ik heel goed, en dan verplicht gaan, niet ja. draaien. Amsterdams, Rotterdams. Nee, gewoon Rotterdams. Rotterdams, altijd overtroffen. Ja, draaien, gewoon verplicht gaan. Ja, Utrecht. Ja, troefmaking. Ja. Nou, en dat was schandalig, Joozhoe. Maar weet je wat het probleem is, Sitsi? Uh, je hebt er dat, vier mensen voor nodig. Ja, nou, inderdaad. Maar iedereen is dood tegenwoordig. Dan he, <laughs> al je dan... oude maatjes? Ja, ja, collega's en vrienden. Ja. Ja. Maar iedereen is doodgegaan, verdorie. Ja. Daar baal ik van. Ja, dat is jammer. Dan moet je ja. nieuwe, nieuwe klaviasmaten vinden. Ja, ik wil dat uh, makkelijk zeggen natuurlijk. Maar ja, ik ben ook een aantal jaren al uh, gepensioneerd. En ja, die, die mensen vinden je niet zo makkelijk meer. Nou ja, ja tegenwoordig kan zo het zo op schiet. internet ook, hè, klaviassen? Pardon? Tegenwoordig kan het ook op internet, klaviassen. Man, ik ken niet eens met digitale klokinstelling oh, nee, met, met mijn, mijn vriendin en vriendinnen moeten mijn uh, mobieltje helpen instellen. En daar heb ik al uh, uh, ontzettend veel moeite mee. Maar het leuke was, dan was dat uh, tot diep in de nacht. En uh, af en toe speelde mijn ex ook mee. Als er dus uh, een man te kort was, zou ik maar zeggen. Dat mocht ze mee doen. <laughs> of even mijn kinderen. Met die Maar dan werd er, daarna werd er altijd ook nog uh, uh, werd er dus gedomino'd. En ik heb jaren gevaren. En dat speelt domino. Dat is ook een denkspel. Net met Klaas Jos En dat wordt over de hele wereld gespeeld. Wist je dat? Ja, ja want volgens mij is en dat in auto's. Cuba. Cuba staat ook bekend om de mannen die op straat domino zitten. Ja, maar te overal, spelen. man. Ja. In alle werelddelen wordt domino gespeeld, ja. in Afrika. Australië, Zuid-Amerika, weet ik veel wat. Ook, ja, ook een prachtig wel en dan spel. Er ja. En we speelden er gewoon speelde om, om een guldertje kwartjes, twee kwartjes, weet je wel. Niet schoffel bedragen, maar het was gewoon gezellig. En er werd een biertje gedronken. En dat was een grandieuze nachtman. Ja. Maar en moet het... het voor jou altijd met geld? Of, of kan je ook zonder geld spelen? Want je hebt mensen natuurlijk, die, die, die hebben dat een beetje nodig. Hè? Bijvoorbeeld mensen die alleen maar poker om geld want anders vinden ze er niks aan. Nou, ik pook het ook, met, uh, niet alleen met kaarten, maar uh, voornamelijk in de kroeg met de Amerikaanse dobbelstening. Maar ik vind altijd, het moet om, het moet om iets gaan. Ja. Je moet in, in, een drive hebben om te willen winnen. En dat is geen en gezelligheid. Of, nou, of we om een drankje gaat, of een, een tijd een guldetje. Uh, als je in maat speelde was het uh, een gulde, geloof ik, of twee kwartjes... Als je nappers ook twee kwartjes. En, nou, als je de partij gewonnen had, 600 punten. Dan, dan had je een gulden verdiend. Ja. En dan gingen we uh, roteren, zou ik maar zeggen. Dus je speelde elke keer met een andere maat. En dat was een hele gezellige avond, man. Ja. Maar nogmaals, als je ouder wordt, helaas. iedereen die, die, die, die de de of ze maken er geen eind aan het leven. En dat is Bali. Maar heb je geen klaviosvereniging in Den Haag? Ik, ik vrees van niet. En vroeger in Den Haag... Ik denk het wel. Elke ik... ...in Amsterdam en in Rotterdam ook... werd er geklaverjas, werd er gepokert, werd er gebijart. Nou, dat, dat verenigingsleven is helemaal op, op, op de kont. Dat ik ik heel, heel netjes zeggen. Even kijken, waar... hoor. Ik, ik ga eens even kijken. De Nederlandse Klaverjas-Unie, die zit in Zoetermeer. <laughs> de Unie, ja. Ja. Nou, u kunt Den Haag je weet. Klaverjassen voor het goede doel... Vereniging Den Haag, HSTV. Zo. Oh, nou. nou, aantal leden 50. Ze spelen Rotterdams. En het is wekelijks om 8 uur. Nou, kijk. eens. Wat, wat, wat, wat staat er recht dan? Eh, uh, Nou, dat ga, ja. ga ik even voor je opzoeken. En, en bel, bel zo meteen nog maar eventjes een keertje en ga ik het even voor je uitzoeken. Oké. Okay. Ik, ik heb een telefoonnummer voor een je. Ik ben blij dat je gedaan hebt. En ik ben een, een feitje geliefd van voor spelletjes. En ik hoop dat het de, de andere meester ook iets kunnen hebben. Juist. Dankjewel voor je telefoontje. Graag gedaan. Goeie Dag, Bye-bye. Ook op de andere lijn hebben we weer iemand aan de telefoon en dat gaat, is een verrassing. Goedenacht. Hallo? Hallo? Ja, met wie spreek ik? Oh, met uh, Mart Schelligens Oeslander. Dag Mart. Ik kan ik eerst een voorsprekje krijgen, maar dat was dus niet. Nee, dat hoeft dus niet. Dus als je je met... maar gedraagt, ik waarschuw je bij deze. Nee, maar ja, ik hoorde dat jullie het over spelletjes gingen doen. Ik, uh, ja, ik sliep al bijna, en, maar ja, dat lukte dus ook net niet. Ik denk van nou, weet je wat, dan uh, bel ik maar in, want uh, ik heb ook altijd veel uh, met spelletjes gedaan. Uh, vroeger waar ik uh, in het huis zat, er werden elke weekend spelletjes gedaan als, mm -hmm. uh, als we daar waren. En uh, ja, Waar ik nu ben, is het uh, ook zo dat er spelletjes gespeeld worden elke donderdag. En wat zijn de pop populaire spelletjes? Uh, ja, op het moment hier uh, ja, worden veel spellen waar ik niet zoveel mee heb, zoals zo, uh, met uh, muziek, is dat dan, het is een top 40-spel. Uh, een mm -hmm. uh, Triviant, ja, daar heb ik allemaal niet zoveel mee, maar nou, dat is ook ik, leuk. Waar ik wel meer mee heb, is bijvoorbeeld de uh, Triominos, dat hoor ik straks ook in noemen. Dat is ook ja, leuk. En, uh, ja, Rumming Cup wordt dan ook wel eens gedaan. En, uh, ja, dat is dan wel heel leuk. Ja, en minos dat is dat je dan met, als je dan drie 5 hebt, hè, dat is een soort domino alender met drie punten, toch? Uh, ja, het zijn gewoon driehoekjes eigenlijk ja. die je dus aan elkaar moet leggen. En uh, ja, totdat uh, eentje zo'n een plankje leggen, echt inderdaad. Ja, en het is, ja, het is eigenlijk het is, het is bijna hetzelfde. Hé, hey, um, uh, en, en, en ben je daar ook dan goed in, of vind je het gewoon leuk om te doen en, Ja, nou, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, want het is... Het is uh, ja, vooral de bordspelen, dat is gewoon gezellig om elkaar uh, dat te doen. En ja, met kaarten ook. Uh, ik weet uh, trouwens, als uh, ik bij mijn oma kwam uh, in de tijd, ze uh, zullen een beetje zijn sinds oma dan. En dan bedoelden dus mensen ergeren niet mee. Nee. Of de kaarten kwamen op tafel, inderdaad. Uh, ja, dat uh, gebeurde dan. Uh, bij ons thuis ook, werd ook gewoon uh, heel veel gekaart uh, vroeger. Ja, en, en had je dan vaak een, um, uh, een, een populair spel, gewoon voor een tijdje, want dat merkte ik altijd bij mezelf en bij de mensen bij wie ik in huis woon, dan uh, speel je een tijdje het ene spel en dan vind je dat niet meer leuk en dan speel je het volgende spel. Ik kan me herinneren dat we uren en uren hebben zitten monopolie en op een gegeven moment is het gewoon klaar, dan is het niet leuk meer. Ja, op een gegeven moment krijg je de, de, dat andere spellen weer een beetje populairder in een groep zijn. Ja. Ik weet dan waar ik vroeger uh, thuis zat. Uh, ja, ik had je een periode. was het ezelen. Dan had je weer een periode. was het duizenden. Dan was het een periode. Ja. Stratego bijvoorbeeld. veel in was. is dus een schaakperiode geweest. Ja, ik denk dat je dat overal wel hebt. Ja, inderdaad. Nou, dankjewel even voor je telefoontje. En ik hoop dat je zo meteen lekker kunt gaan slapen. Ja, ik hoop het wel, maar ik heb het wel nodig. Dus dan uh, ja. niet echt om te wachten tot Iedereen... laatste wachten te liggen. Maar ja, <laughs> het, is, het is niet anders. Mart, ik wens je een goeienacht. Jo, ik ben ook heel benieuwd naar de spelletjes die u uh, speelt of speelde. Misschien zijn er ook wel spelletjes die wij helemaal niet meer kennen in deze tijd. Die, uh, ja, ik, ik, ja, nou ja, als ik ze niet ken, kan ik ze natuurlijk ook niet opnoemen. Maar uh, ik, ik hoor het graag van u. 0800-1121 of nacht.eo.nl of hashtag de nacht op 1 of de nacht op 1 op Twitter. Al uw verhalen over spelletjes. 0800-1121. Down by the old oak tree Where you can be you And I will be me Forget. Ja, het zegt mij helemaal niks, maar wat een leuk plaatje. Intergalactic Lovers met Fadeaway. En uh, hartstikke nieuw. En ingepland door onze vaste muzieksamensteller... Uh, Herbert Codé. Dus alle lof voor hem. En uh, nou, als u het ook leuk vindt... Intergalactic Lovers heet het dus. Dat is de, de band, de dames. Het onderwerp van vannacht. Spelletjes. Ik ben heel benieuwd. Uh, op de telefoonlijn uh, komen allerlei telefoontjes binnen. De mail is nog rustig. Dus denkt u van, nou, ik, uh, ik heb geen zin om te bellen... maar ik zit nu achter mijn computer en ik zit te luisteren... en ik heb nog een leuk verhaal over spellen. Uh, nacht.eo.nl is het adres. En uh, nou, de telefoonlijn, dat weten u inmiddels wel: hè? 0800 1121. Ook gebeld door Dea. Goeienacht. Goeienacht. Ja, Dea, um, wat voor spel speel jij vaak? Nou, ik uh, speel heel vaak uh, mon Monopoly. Ja. Uh, risk. De, de, de oude versie met guldens nog? Hoop ik. Ja, nou, nee, ik heb zelfs een heel apart spel. Oh. Dat is aangepast. Aan het CPMB. Oké, okay, wat is dat? Zegt dat u wat? Nee. Collectieve propaganda, Nederlandse boeken. Oh, oké. Okay. En, en, en, oh, dat, ja, dat zegt me wel wat. Die hebben altijd ja. de, de manifest. Manuscripta? Nee, dat, die organiseren altijd de boekenbal en dergelijke. Ja, ja. En er was mijn man vroeger. Sorry, mijn man is overleden. Maar. Die was daar vroeger financieel directeur. Ah. En die was toen zoveel jaar in dienst. Dat hebben ze speciaal. Het oude spel. Het echte oude spel, ook nog in Guldes, hebben ze aangepast op hem. Want ze gingen dan een uitje maken, uh, eens per jaar en wat dan ook. Nou, dat is een superspel geworden. Oké. Okay. Uh, je mag niet meer in, uh, in Wittem komen of uh, uh, de directeur is dronken en die is naar huis gebracht. Of je bent... Uh, <lacht> de kanskaarten bijvoorbeeld, ja. Mee, of, of ja. Nou, echt een heel leuk spel. Ik dus, leuk, zeg. Maar ik heb het oude Monopolie, echt, echt de oude Monopolie, heb ik ook nog in Guldes. Kijk. Nou, ik heb. Uh, Stratego, Risk. Uh, uh, uh, Maillong heb ik ook. Uh, nou, van allerlei spelletjes. En ik speel het zo graag met de, met de kleinkinderen. Nikkado nee. vind ik erg leuk met de, met de kleinkinderen. Oh ja, dat, dat, was, dat was ik even kwijt. Dat is toch met die stokjes? Ja. ja. Ja. En al die stokjes hebben kleurtjes. En al, ja. al die, die kleurtjes hebben weer puntjes. Ja. En het is echt schitterend. Maar ik ben nu ook. Uh, bij de AMBO doet de ledenadministratie. En daar hebben we. Een, de AMBO heeft een nieuw spel geïnteresseerd. Dat is de oudere bond, hè? Ja. ja. En dat heet levenskunst. Oké. Okay. En dat is zo'n verschrikkelijk mooi spel. Want dat wordt ook veel in de bejaardenhuizen gespeeld. Ja, je loopt elkaar voorbij en uh, nou, de een, je kijkt ze aan en, en, en, en ja, dan heb je zoiets van wat moet ik met die vrouw of wat moet ik met die man of wat dan ook. En dan ga je dat spel spelen en dan krijg je een heel ander inzicht in de mensen. Ja. Daar gaat het om. Okay. Het is gewoon eigenlijk een, een, een, een, een rondje wat je vroeger met pimpampet had of wat dan mm -hmm. ook. En met gekleurde kaartjes en op elk kaartje staat er een vraag. Je bent niet verplicht om te antwoorden als het te intiem of te. Uh, dat je er niet over kan praten, dan kan je het overslaan en zeg je nou ik pas en dan kan je een ander kaartje pakken. Oké, okay. en, en wat is... voor vragen zitten er bijvoorbeeld? Kunt u een voorbeeld geven? Ja, je kan dus bijvoorbeeld vragen van uh, hoe heb je de oorlog meegemaakt? Heb je honger gehad? Hoeveel kinderen heb je? Zijn je kinderen nog in leven? Oh. Wat, wil, wat verwacht je nog van het leven? En dat is ook dat de mensen elkaar beter leren kennen? Juist. Oké. Okay. En dat is zo interessant. En het klinkt ook, want, want je hoort vaak dat het goed is... voor oudere mensen om over dingen te blijven praten over hun leven. Ook tegen de dementie. Dus dat, dat klinkt ook ja. of het daar dan tegen Absoluut. bedoeld is. Ja. Absoluut. Ja. En het wordt in een groepje van uh, zes personen gespeeld. En dat... Uh, dat er zitten twee, twee leidinggevenden die het, het, het spel regisseren. Van, mm -hmm. uh, nou, uh, want niet iedereen kent uh, het spel, en zeker niet in het begin. Dus dan moeten ze de kleuren kennen, de kaartjes kennen. En, maar je krijgt een heel ander inzicht in de mens. Ja. Dat is zo belangrijk. En kun je ook op een of andere manier winnen, of... Nou, het gaat niet om het winnen. Het nee, gaat dan, dan om... gaat het nooit. Het gaat om de gezelligheid. Maar... Om, ah ja, dan hebben ze een kopje koffie, een kopje thee, een koekje of uh, weet ik veel, uh, wat lekkers erbij. En de gezelligheid, maar ook de mens op zich leren kennen. En dat is zo belangrijk. Want je komt allemaal, uh, zeker in het begin, je, je wordt uit huis geplaatst. Je komt in een bejaardentehuis of een verzorgingshuis. En dan loop je tegen mensen aan van, wat moet ik hier? Ja. En dan ga je dat spel spelen met elkaar en dan kom je tot hele andere conclusies. Ja, en dan vinden ze misschien wel raakvlakken bij elkaar. Of... Absoluut. Ja. En het worden soms, nou daar, daar ontstaan ontzettend goede uh, vriendschappen uit. Ja, dat geloof ik. Ze helpen elkaar en, uh, god kan ik nou wat voor jou doen? Of... En daar gaat het spel eigenlijk ja. om. En is, is dat dan ook in de winkel verkrijgbaar? Of? Nee, het is alleen maar te, te verkrijgen bij de ambel. Oké. Okay. Nou, dan hebben we bij deze denk ik wel genoeg reclame gemaakt. Dat, dat hoop ik. <gij> ik hoop alleen dat je <gij> ze me ook nog even te woord wil staan. Nou, daar heb je net mee gesproken. Oh, ben ik op de radio geweest? Ja, je geweest? bent al op de radio geweest. Oh mijn god, dat heb ik helemaal niet gemerkt. Nou, dat, nou, ik. En dat is nou precies de bedoeling. Echt Toch? wel. Want, is wat, echt super. Ze hebben me altijd geleerd op de opleiding... Ehm, je moet altijd... Een, een, een, een goed interview is net een gesprek. Ja. Nou, en je ja. hebt niet gemerkt dat je op de radio was. Dus nee, hebben we een goed sluit, gesprek gehad. Dat, dat moet je altijd uitdoen, want anders uh, krijg je een echo, hè. Ja, Daar ik heb niks niet gehoord. op te wachten. Nee. Nou, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. En ik hoop dat het dus uh, in meerdere thuizen in, uh, in Nederland en door meerdere ouderen wordt gedaan. Ja. Nou, want ik hoop het ook. Ik denk dat de, de, de mensen... De heeft 400.000 leden. Nou, dan moeten dus echt mensen zijn die dus dat uh, spel gaan spelen. Inderdaad. Nou, dankjewel. En voor mensen die meer informatie willen, die kunnen vast naar ambo.nl of het Graag gedaan en een hele fijne nacht en succes met de uitzending. Dankjewel. Dag, Graag Dea. Dan. Dag. Dag. Ik ga even naar een tweet, want uh, anders dan heeft het ook helemaal geen zin dat mensen die sturen natuurlijk, als ik ze niet ga voorlezen. Eline Kleibrink, die zegt, vroeger sjoelden wij, maar tegenwoordig is het geluid zo verlast. En klagen de buren al bij de eerste gesjoelde steen. Nou, ik weet niet wat voor pandje, wat voor dunne wanden dat pand heeft waar je woont, Eline. Maar, euh, nou ja, als je dan zoveel van het spel houdt, dan moet je het maar geluidsdicht maken, denk ik. Of een aparte kamer ervoor. En, ja, sjoelen, het is niet echt een bordspel, al blijft het natuurlijk wel een prachtig spel. Ja, sjoelen, bordspel of niet... We tellen hem gewoon mee vannacht, eh, naast de make en wat we net hebben gehoord, levenskunst. Wat een, een mooi spel, dat klinkt heel leuk. Aan de telefoon hebben we meneer Berendonk. Ja, goedenacht. Goedenacht. goedenacht. Ja, nacht meneer Berendonk. Wat is uw favoriete spel? Nou, eh, ik heb niet zozeer een herinnering aan een bepaald spel, als wel een suggestie. Een suggestie, oké. Okay. Die eh, misschien heel bruikbaar kan zijn de komende... In de naaste toekomst, met name voor de kleine centgemachtigen, om zich erin te verdiepen. Uh, um, wat te denken, waarom niet een spel met de naam Weet wat je leest? Ja. En dan, waarom dan niet ook uitsluitend een spel uh, voor blinden en slechtzienden? En ik zal dat nou naam toelichten. Uh, hoe kom ik erop? Naar aanleiding van het spel Weet wat je eet, daar kom ik misschien zo nog op. Maar Weet wat je leest, dat zou als volgt moeten gaan. Een soort, een soort triviant, maar dan vragen rondom. Eh, vragen rondom het woord. En dan woord met een hoofdletter. rondom Bijbel. CQ, Torah. Eh, Hebreeuwse taal, Jiddische aanverwanten. Mm -hmm. ja, een spel. Want, ja, gaat u verder? Een spel wat. Uh, met, uh, wat uh, waar je wat aan hebt als blinde. Oh, omdat er veel te voelen is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld met een dobbelsteen, maar ook. Met uh, kaartjes waar. Uh, het kaartjes met tekst in braille of staat bijvoorbeeld een vraag 1. wat uh, bijvoorbeeld wanneer. Uh, bijvoorbeeld, hoe is Israël ontstaan? Hoe, hoe is de Bijbel ontstaan? Uh, nou, wat. Uh, wat uh, waarom is. De, waarom is de Bijbel uh, nog steeds actueel? of het, althans, wat kunnen wij er vandaag de dag aan hebben? als. Uh, als kerk en samenleving. Oké, okay, dus eigenlijk is een soort suggestie richting de kerk... Uh, uh, dat ze zo'n soort spel maken. Ja. En Ik zat, uh, ik zat even te denken, ik weet uh, van vroeger... dat je wel zo'n soort spel had. Quist, het, heet het, geloof ik. En dat is dan niet speciaal voor blinden en slechtzienden. Maar dat, dat was dan een spel met vragen over de Bijbel en zo. Bestaat het nog? Dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar daar hebben we natuurlijk gewoon internet voor. Ondertussen even een vraag aan u. U, ja, u, u benadert ook niet voor niks uh, een spel voor blinden en slechtzienden. U bent zelf ook blind, hè? Klopt. Um, zijn er eigenlijk veel spellen voor blinden? Er zijn, ik weet. Uh, ik weet dat, er bijvoorbeeld, dat de dammen voor blinden is. Ik weet dat de schaak ook voor blinden is. Maar uh, zoals ik net al zei, ik was nooit een spelletjesmens... En uh, ja, ik denk ook wel dat je daarin grootgebracht moet zijn. Ik weet, uh, ik heb nog een, twee zussen, waaronder een jongere zus, Charlotte. En die, uh, en, en die speelde met mijn vader. Uh, die gingen mijn vader, met mijn vader zaten de weekenden vaak patience of 21. Ja. En dan hadden ze vaak de grootste lol. Ja. Onsneel nou, want... is ook vals, maar dan het echte kreeg je soms de echte discussie erover van wie heeft nou gewonnen. Ja. Maar goed, 21 deden ze dus een uh, pesten. Maar dat is ook voor blinden dan? Uh, ik weet niet of dat voor blinden Nee, dat, ik, ik weet dat niet. Ik weet, maar met domino dan kun je toch ook wel de puntjes voelen hè? Op, op de stenen? Ja, dat schijnt ook te bestaan. Ja, en dan, kan je het wel, uh, dan kun je het wel voelen. En ik, ik... weet wel dat de, de bibliotheek van Ermelo... Jammer, jammer, jammer. Uh, die, uh, die maakte ook spelletjes, maar ook dat is, uh, dat is als een van de eerste die uh, door de bezuinigingen moest ontgelden. Oh. Die afdeling van de bibliotheek. Ja. Van, de, van de, de welbekende CBB, Christelijke Blindenbibliotheek. Die, uh, die hadden dat. Ja. En, en, en ik lees er nou helemaal niks meer over. Nee. Nou, ik, ik heb het even ondertussen opgezocht. En QuizTet bestaat nog, dus als u dat even. Uh, uh, ja, als u, ik, ik weet voor de rest ook. Het is, het is nog verkrijgbaar. Ik weet ook niet waar precies, op internet in ieder geval. Maar um, dan moeten we dat maar eens gewoon eens even uh, gaan uitzoeken, denk ik. Dank u wel. En is QuizTet een Amerikaans of een Engels spel van origine? Nee, Nederlands. En nee, ja. je schrijft het ook met K-W-I-S-T-E-T? -T -E -T. QuizTet. Ja. Zoals je het zegt. Zoals je het zegt. Ja, dat in het genees. <laughs> ja, nou, ik, ik, wens je nog een, ik wens je een goede nacht. Meneer berend ook. Ik, en ik en... heb trouwens heel veel bewondering uh, voor, voor die uh, die, Romeins, voor die uh, Joods, Jood. Die Hetzano, die net genoemd is. Ja. De Golat, ja. Die Golat uh, go yeah. go ook. Hetzano. Dan, dan denk ik ook wel eens: wat moet er ook. Uh, Ach, die man, wat moet daar toch ook een tragedie hebben gezeten. Voordien wist, heeft, hij, heeft hij kunnen voor voelen dat hij, dat hij Oud-Roemenië moet verlaten? Ja, daar hebben we geen idee van, meneer Berendonk. Helaas. Onvoorstelbaar en, en, knap dat hij dat, dat toch... Toch een spel heeft gemaakt. Toch een spel heeft gemaakt. Ja, ja. Meneer Berendonk, ik ga het nu echt afronden, want ik ga naar Sicco. Ik wens ja. u een goede nacht. Ik u ook. Dag. Ja, daar hebben we Sicco al. Goedenavond. Um, ik wil eigenlijk een oproep doen. Ik heb natuurlijk de fine fleur van spelen die ik voorbij heb horen komen. Niet, niet, niet te snel, niet te snel. Je praat uh, veel te snel. jong en ja. Monopolie heb ik liggen en schaken. Ik heb zelfs een Chinees schaakspel. Dat is anders dan het Persische schaakspel wat wij spelen. Ja. Maar ik zoek een heel oud spel. Dat stamt al uit het eind van de 19e eeuw: schroom. Mop. Boerenschap. Maar het stamt uit het eind nog... van de 19e eeuw. En toen speelde u het ook nou, al? nee, of? ik ben zelf van de 20e eeuw. Oh. <laughs> ja ik weet het niet. Maar ik, ik, ik heb het ooit eens bij mijn grootouders gezien. Ja. En dat is verloren gegaan. Totdat tot, tot het op draad versleten was. Toen ja. hebben we het opgestuurd naar Jumbo. Die heeft er een nieuw spel van gemaakt. En het is nooit ingeraakt in Nederland. Maar ik ben heel benieuwd of nog iemand dat... Boord, dat woordspel kent. En u heeft het ook op internet wel eens opgezocht al? Nee, helemaal niet. Oh. Ik heb geen internet. Ik heb geen, tv, ik heb geen uh, pc. Oké, okay, boerenschram. Ja, het is een boerenspel, dat zegt het woord al. Het heeft met het boerenland te maken, met landbouw en een tuinbouw... met een MSV-teelt, maar ik weet het rachtig niet meer. Oh, kijk, we zijn er al. Het is een spel, een oud-Nederlands spel, voor twee tot acht personen. Ik weet het niet, ik heb helemaal geen idee van... Nou ja, internet zegt het. Ja, <laughs> er, er waren porseleinen dobbelstenen die geen ogen uh, ha hadden van 1 tot 6. Maar de ene dobbelsteen heeft op, een, op één vlak dat de B. Met, en vlakken met 1, 2 en 3 ogen. En de twee overige vlakken zijn blanco. Ja, zoiets was het wel, ja. Dat klopt. En mijn, mijn tante, die leeft ook nog steeds. Die is ook al ver in de tachtig. Die heeft het in de tijd bij Jumbo aangeboden. En het is dus inderdaad eh, door Jumbo nagemaakt. Of nou, geconstrueerd, of gereconstrueerd ja. moet ik zeggen. En eh, wij hebben toen een spel gekregen. En dat is ook weer oversturen gegaan. Ja, want ik, ik, het gaat over dan de advocaat, de klerk en de burgemeester. Dat zijn er bepaalde kaarten die gespeeld worden. Ja. Maar... Ik zie, ja, ik, zie, ik zie alleen maar inderdaad dat het uh, mensen zich van vroeger herinneren. Dat moeten een hele oude mensen zijn die dat. Ja, <laughs> er is wel een boek dat ook zo heet. En er is een neven die zo heet. Maar ja, dat bedoelt hij natuurlijk niet. Nou, ik. Uh, moet... Ja, of je moet ook je neven lusten, dan kan het natuurlijk ja, ook. Ik zou het graag weer in mijn bezit willen hebben. Dus als iemand mij ooit eens. Dat aan de hand kan doen, graag. Ja, nou, ik, ik zie hier op internet dat er nog allemaal foto's van zijn. Dus er zijn vast nog wel mensen. Dus ga je gang, doe kom je oproep maar. Achter, hoe kom ik erachter achter? Ik heb geen internet. Nee, maar doe je oproep maar. Nou, ze kunnen mij weer... Ja, maar dan moet ik telefoon... Nee, dat hoeft niet. Zeg maar dat ze... Ze, ze kunnen met ons contact opnemen. Ja? En dan blijft u zo meteen even hangen. En dan gaan we zo meteen muziek draaien. ja En dan, um, dan geeft u even uw telefoonnummer aan mij. En dan kunnen mensen die het spel hebben... Of kennen. Daar, die kunnen naar ons bellen of mailen. En dan ga ik die in contact brengen met u. Ik heb er best wat geld voor over. maar Niet, niet tientallen voor mij. euro's. Maar als ik zo'n spel compleet weer zou hebben, zou dat hartstikke leuk zijn. En, en krijg ik ook wat geld als ik het ga regelen voor u? Uh, 10 procent. Oh, nou dat vind ik een heel mooi bedrag. <laughs> het is heel anders trouwens. Dat heeft hier niet mee te maken. Ik uh. heb mijn radio aan en wij spreken nu sneller dan de radio dit overneemt. Dus het zit er helemaal nog niet goed met die zendmasten. Nee, nou, en ik, ik werk ook wel eens voor Radio 2... en dan bellen mensen ook en die zeggen... ja, de platenspeler of de cd-speler die jullie hebben, die slaat over. Dat klopt ook, ja. Ja, maar dat kan helemaal niet, want alles komt uit de computer. Jawel, dus het is de zendmast die stoort. Er zit een hikje in. Ja, dat is de zendmast nog steeds. Wij praten nu de en uh, nadat ik gesproken heb, hoor ik mezelf op de radio. Ja, maar dat, dat is ook wel logisch natuurlijk, hè. Want het moet eerst de lucht in, of de grond in... en dan moet het weer helemaal terugkomen. Nou, ja, ik hoor nou, meneer Sikko, voordat we een heel technisch verhaal gaan beginnen... blijft u even aan de telefoon. Ja. Dan schrijf ik eventjes uw uh, gegevens op. Ja. En dan gaan we kijken of mensen boeren schroom nog hebben of kennen. Prima. Blijft u even ja. hangen. Dan ga ik ondertussen nog even een mailtje voorlezen van Bernadette. Dat is trouwens een nummer over Bernadette van de Fort Tops, geloof ik. Ja, Bernadette van de Fort Tops. Um, en zij zegt... Hallo, vroeger speelde ik graag Mens Ergen niet. Risk, Pictionary en Monopoly. Nu speel ik vaak poker... Kanasta of Klaverjas ik met mijn oma en andere familie. Ik, ben een, ik heb een echte spelletjes oma en daar ben ik hartstikke blij mee. Kijk, dat is leuk om te horen Bernadette. Um, um, misschien zijn er heel veel mensen die in, inderdaad eerst met oma spelletjes hebben geleerd. Of, of vroeger thuis op zondagmiddag met de ouders. Even kijken hoor, Trus die um, uh, mailt ons ook. Trus Kolen die zegt, we speelden vroeger veel woordspelletjes met mijn grootvader. Hij maakte een zo lang mogelijk woord en wij moesten daaruit zoveel mogelijk goede Nederlandse woorden halen. Net na de oorlog was papier schaars, dus alles waar we op konden schrijven was bruikbaar. Nu speel ik met mijn kleindochter nog steeds zelfgemaakte woordspelletjes. Anagrammen, zoals bijvoorbeeld slits, feuteltje of zeetakje. Ja, mooi is dat. Erg leuk en je hebt er niets voor nodig dan een papier en een potlood en een berg fantasie. Fijne uitzending, Truus Kolen. Nou, Truus, hartelijk bedankt. En uh, ook over jou zijn vast wel ooit een nummer geschreven. Truus, ja, dat weet ik niet. Mijn Nederlandse, als ik lopen die in mijn hoofd van muziek, is niet zo heel groot. Goed, genoeg gepraat. Tijd voor muziek. The Beautiful South met uh, A Little Time gaat u horen. En dat is een uh, nummer uh, uit 1990 alweer. Ga ik ondertussen even aan Sikko vertellen of vragen wat zijn telefoonnummer is? I need a little time to think it over. I need a little space just on my own. I need a little time to find my freedom, I need a little... Funny how quick the milk turns sour, isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours, hasn't it? Hasn't it? Promises, promises turn to dust, wedding bells just turn to rust, trusting to mistrust. I need a little room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 What's wrong? Ja, die verwacht u niet, hè, dat gitaartje aan het einde. A Little Time van uh, The Beautiful South. Ja, het is inmiddels al 2 uur 58 en 27 seconden. En het zou zonde zijn om maar heel kort te gaan praten met mevrouw Seventen. Mevrouw Seventen, hallo. Vindt u het heel erg om um, dat we zometeen na het nieuws even verder gaan praten zo? Ja, dat is best. Ja, als u dan aan de telefoon blijft, dan dat gaat Rachid Fienst het, Fienz, die we gaat we het nieuws lezen... en dan gaan we daarna met u praten. Ja. Niet, niet weggaan, hè? Niet ophangen. Nee, heel goed. Nou, dan, dat zometeen dus. Um, dan gaan we met mevrouw Seven te praten. En ondertussen meldt ik u nog even dat u nog steeds kunt bellen en uh, kunt mailen nacht.eo.nl is het mailadres. Daar kunnen uw verhalen over, spelletjes heen, via de mail. En u kunt bellen naar 0800-1121. En bent u hypermodern en hartstikke hip en heeft u Twitter? Doe dan mee via op 1 Zo kunt u ons ook bereiken. Zometeen gaan we gewoon nog een uur verder praten over spelletjes. En wij zijn hier heel benieuwd naar uw herinneringen. En wat voor bijzondere spellen u vroeger wel speelde. En misschien bent u ook wel op zoek naar een spel. U kunt ons gewoon inschakelen als vraagbaak. Maar vooral natuurlijk over die leuke ervaringen. Over die leuke herinneringen aan spelletjes met opa en oma Met de ouders op de camping. Waar dan ook. 0800-1121. Heel graag tot zometeen. Na het nieuws van 3 uur. Met uh, Rashid Fins. Tot zo.